12 uur. Renate Kok met het NOS Journaal. Steeds meer boeren arriveren in Beeldhoven... waar om half twee de protestbijeenkomst begint van Farmers Defense Force. Ze mogen niet bij het RIVM-gebouw komen zoals ze graag wilden. Op de A28 bij Zwolle zijn enkele boeren bekeurd... omdat ze langzamer reden dan 60. Veel boeren komen met de auto... omdat de veiligheidsregio's Utrecht, Groningen, Flevoland... en de Gooi-en-Vechtstreek demonstraties met landbouwvoertuigen hebben verboden reisorganisatie TUI zoekt contact met Nederlanders in Kroatië. Vanwege het verscherpte reisadvies voor het land krijgen reizigers met eigen vervoer het dringende advies om te vertrekken. De 100 reizigers die een pakketreis hebben geboekt worden teruggehaald naar Nederland, zegt TUI. De helft van de vakantiegangers kunnen deze week terug met hun oorspronkelijke vlucht. Voor de andere wordt een repatriëringsvlucht georganiseerd. Een andere reisorganisator, Sunweb, heeft niet veel reizigers in Kroatië, ongeveer 10. En Sunweb ook. Overlegt met die reizigers over wat ze zelf nu willen. Het is moeilijk om strenger te handhaven op de coronamaatregelen... zegt GGD-directeur Sjaak de Gau. Volgens hem worden BOA's en politieagenten nu al extra ingezet... en moeten ze deze zomer ook op vakantie kunnen. Wel zegt hij dat de combinatie van aangescherpte maatregelen... en strengere handhaving kan helpen... om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Na de versoepelingen had de GGD-directeur al extra besmettingen verwacht... maar niet de bijna verdubbeling die het RIVM gisteren meldde. De Gau noemt het verontrustend dat mensen zich minder aan de coronamaatregelen houden. De SGP wil dat premier Rutte of minister De Jonge... een nieuwe persconferentie geeft over het coronavirus. Volgens Kamerlid Stoffer is zo'n persmoment goed voor het urgentiebesef... en kunnen vooral jongeren worden opgeroepen... om zich beter aan de coronamaatregelen te houden. De SGP noemt de verdubbeling in het aantal besmettingen... die het RIVM gisteren meldde een wake-up call. De laatste persconferentie was bijna een maand geleden. Het weer zonnige periode, later meer bewolking en in het noorden wat regen. Het wordt 18 tot 22 graden. Morgen verandert te weinig, alleen de middagtemperaturen komen iets hoger uit. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velden van de ANWB. Er staan op dit moment geen files. In Circus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 Alle reclameuitingen in het Muziekmuseum zijn niet meer van toepassing. Heren en dames, zijn jullie geknipt voor Henny Conets Hair Quiz? Neem dan plaats in Henny's Kapperstoel en geef antwoord op de vragen over kapsels, haarmode en alles wat met haar te maken heeft. Als je wilt dat je haar goed zit, doe dan mee aan Henny's Hair Quiz en win de knipbon van Henny Konet. Iedere zaterdag om half drie op Zandvoort FM. Met 100 Hollandse en wel 250 soorten buitenlandse kaas is de Droomwinkel in Zandvoort onbetwist uw specialist. Verder een uitgelezen assortiment brood en afgebakken producten. Ook voor verse scharreleieren en alle zuivelproducten kunt u bij ons terecht. Vijf dagen per week van 8 tot 6 en op de zaterdag en zondagen van 8 tot 5 uur. De Droomwinkel op de Grote Krocht in Zandvoort. Al bijna 20 jaar de baas in kaas.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 Some guys fall in love with one girl, I got to fall for two There's just so much love in that one heart's supposed to do So I go around with my heart dragging on the ground Dogging me around, I'm the sorriest side in town I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble As much as anybody else, oh yeah. I guess there's gotta be two dark clouds hanging over me. And my future looks as bumpy as a matchbox on the sea. Every time I think that I have finally got it made, some losing cards are played. I just can't. I got double trouble, I got double trouble. Twice as much as anybody else, oh yeah. I got double trouble, I got double trouble, I got double trouble. Twice as much as anybody else, oh yeah.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 en in die week neemt Elvis Presley op 26 juni 1966... om 6 uur s avonds het vliegtuig van Memphis naar Los Angeles... voor de soundtrack-opname van zijn 23e speelfilm Double Trouble. Deze draait vanaf 5 april 1967 in de Amerikaanse bioscopen. Double Trouble is tevens de 15e soundtrack van Elvis. Op het album staan acht songs. Wij luisterden naar het titelsong Double Trouble. Anderhalve minuut lang, muziekvrienden. Kort liedje... Week 26 uit die week hebben we een oude top 40 uit het geboortejaar van Jan Versteeg, Nederlandse presentator en Duitse Kroes, Nederlands model. En op nummer 1 van die oude top 40, week 26, staat een lied van een Britse muzikant. Het nummer gaat over de Amerikaanse betrokkenheid in de Vietnamoorlog en het effect daarvan op de soldaten. Het liedje begint met de volgende teksten die is overigens gesproken. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. Goed. Elke pianist uit Amerika krijgt alsnog na 25 jaar 1992... zijn middelbare schooldiploma. Hij wordt in 1949 in New York in de Bronx geboren. We gaan het verhaal vertellen... En we hebben natuurlijk de langspeelplaat van de week. De plaat deze keer uit 1976 van een Amerikaanse rockband... met daarin twee zusjes, Anne en Nancy. En dadelijk ook nog een nummer uit 1967 van The Who... wat door veel Amerikaanse radiostations wordt geboycott. Het nummer zou namelijk gaan over masturbatie. En op 28 juni 1973 stemt de Tweede Kamer voor een wetsontwerp om een einde te maken aan de uitzendingen van de Nederlandse zeezenders. Straks aandacht voor dit wetsvoorstel en de gevolgen voor Radio Veronica. Oudste nummer deze week komt uit 1950. Allemachtig. We hoort zo meteen naar de Beatles. Maar we gaan nu naar zondag 1 maart 1964. Ladies and gentlemen, de Beatles. The Beatles! The Beatles. I'm so happy when you dance with me I don't wanna kill Door uw lidmaatschap een kans te blijven bestaan. Lid worden van de omroepvereniging Veronica kan u ook door storting van 5 gulden bij alle Rabobanken in Nederland. Sneller kan het niet. Veronica, 5, 3,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 I will say that in France, when they thrill to romance, it means that it's so good. Oh, c'est si bon. So I say it to you, like the French people do, because it's oh so good. Every word, every sigh, every kiss, dear, leads to only one thought, and it's this. Dear, dear. Mm, it's so good. Nothing else can replace just your slightest embrace. And if you only would be my own for the rest of my days, I will whisper this phrase, my darling says will. Ja, wij kennen hem direct natuurlijk, Amerikaanse jazz-trompetist. Hij heeft zijn leven lang gedacht dat hij op 4 juli 1900 in New Orleans is geboren. In 1988, 17 jaar na zijn dood, ontdekte een historicus echter dat Louis Armstrong op 4 augustus 1901 moet zijn geboren. Volgens de overlevering heeft de troppetist dit nooit geweten. Omdat 4 juli in de Verenigde Staten onafhankelijkheidsdag is... heeft hij deze datum als zijn geboortedag gekozen. Louis Armstrong is op 6 juli 1971 overleden aan een hartaanval. Wij hoort het nummer C est C est Bon". Het is een populair Frans lied gecomponeerd in 1947... door Henri Betty, een tekst van André Orné. De Engelse tekst is geschreven in 1949 door Jerry Seelen. Louis Armstrong nam het op op 26 juli 1950. En daarvoor muziekvrienden natuurlijk muziek van de Beatles. Want op United Artists Records wordt op 26 juni 1964 de soundtrack van A Hard Day's Night in Amerika uitgebracht. In Europa zal het album op 10 juli 1964 op Parlophone verschijnen. Op de Amerikaanse persing staan vijf extra tracks. Het zijn vier instrumentale nummers van de soundtrack door het orkest onder leiding van George Martin en het nummer Boys, gezongen door drummer Ringo Starr. A Hard Day's Night komt op 8 juli 1964 de Billboard albumlijst binnen en de LP staat vanaf 25 juli van het jaar 14 weken aan de top. Wij draaiden van het album I'm Happy Just To Dance With You via de nummer van kant 1 van het Europese album. John Lennon schreef het nummer speciaal voor A Hard Day's Night. George Harrison zingt het nummer in de film en op de plaat. Het wordt opgenomen op zondag 1 maart 1964... in de Abbey Road Studios in Londen. Muziekvrienden straks, langs speelplaat van de week... debuutalbum uit 1976 van een Amerikaanse rockband met daarin twee zusjes Anne en Nancy Wilson... zo heette ze met hun achternaam, zeker... En voordat we daar aan toe zijn, gaan we eerst een tipje van de sluier oplichten qua top 40. Welk jaar? Week 26. Laten we eens even kijken naar de tipperaden wat daar staat. Dit is de 6. Het is altijd leuk om een nummer te draaien, de tipperaden wat dus niet in die top 40 terechtkomt. Zoals ook deze van een Britse popmuzikant Paul Young. Het nummer komt van zijn album Secret of Association. Oh, deze komt dus wel in de top 40 terecht, maar... Drie weken maar. Hoogste positie is 36. Het nummer heet The Tamp of Memories. We zes uit de tipparade. stond dus uiteindelijk drie weken in de Nederlandse top 40. Maar welk jaar ga ik je nog niet vertellen. Zijn grootste hit was overigens Love of the Common People uit 1984. En daarmee staat hij vier weken lang op de eerste plaats in de Nederlandse top 40. Muziekvrienden, we zijn toe aan de langspeelplaat van de week... Het is deze week een debuutalbum van een Amerikaanse band... waarvan trouwens veel mensen denken dat ze uit Canada komen. Het gaat om de band Heart en het album Dreamboat Annie uit 1976. En dat komt omdat uh, de leadgitarist Mike Fisher en uh, een road manager de dienstplicht in Amerika wilden ontduiken. En daarom verhuisde de band in zijn geheel van Seattle naar het nabijgelegen Vancouver in Canada begin jaren 70. Hart is dus een Amerikaanse rockband rond de zusjes Nancy en Ann Wilson. Dream Annie Annie is een debuutplaat uit 1976. De nummers worden opgenomen in de legendarische Mushroom Studios in Vancouver. Van de LP komen in de Verenigde Staten vier singles. In Nederland overigens twee, Magic Man en Crazy on You. Ze worden grote hits in ons land. Het succes van dit eerste album leidt tot de doorbraak van Heart in Canada, de Verenigde Staten en de rest van de wereld. Heart verkoopt tot op heden wereldwijd 35 miljoen albums. De groep mixt een eigenzinnige manier van melodieuze rock met folk-invloeden. Opvallend is natuurlijk de zang van de zusjes Ann en Nancy. Ze wilden net zo hard klinken als hun mannelijke collega's. Deze eerste LP is na jaren nog steeds fris en vol energie. En daarom de Langspeelplaat van de Week deze week in het Muziekmuseum. Hard met het album Dreamboat Annie uit 1976. De Langspeelplaat van de Week... nummer wat we draaien van de langspeelplaat van de week deze week. Het album Dreamboat Annie uit 1976 van Hart. We draaien het titelstuk Dreamboat Annie en dat liedje komt overigens drie keer voor op het album. We gaan het dadelijk nog één keer horen in het tweede deel. Goed, muziekvrienden, we hebben allemaal vrij korte nummers gehad, dus we zijn behoorlijk op tijd. Ja, een oude top 40. Week 26, dat weten we. Maar welk jaar? Dat moeten we nog ontdekken met elkaar. Zeker. We hebben alle liedjes weer kunnen vinden. Dat is altijd belangrijk. Het is wel weer een lijst van lang geleden. En op nummer 1 in deze oude top 40 staat een nummer van een Britse muzikant. Het nummer gaat over de Amerikaanse betrokkenheid in de Vietnamoorlog... en vooral ook over het effect daarvan op de soldaten. Het liedje begint met de volgende gesproken tekst. In 1965, Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. Ja, het klinkt mij heel erg bekend, maar het is toch geen Billy Joel, hè? Nee. Nee, Good Night is er niet. Zeker niet. Oké, okay. ik zou zeggen, laten we starten. If you love somebody, set them free. Liedje van uh, het album The Dream of the Blue Turtles. Eerste single. Volgens mij was dat ook uh, zijn eerste album. Uh, dacht ik toch. Ja. Nieuw. Nieuw. Nieuw. Een Liedje van The Cats uit Volendam. People talk. Say they ain't seen you around. And say, But what a while They all say Never thought we'd see apart I mean to say Now that ain't your style. wat ze zelf niet schreef? Het werd geschreven door Russ Ballard. Britse componist. Ik ken het ook van Ringo Starr. Ha, die nam het ooit op in 1978. Voor een eigen album van hem. Kam kwam dus nieuw binnen 39. The Cats. She is so in love. 38, een klassieker. Zeker. Een liedje wat we allemaal nog goed kennen van Leslie Sebastian Charles. Maar hij noemde zichzelf Billy Ocean met het nummer Suddenly. I used to think that love was just a fairy tale Until that first hello Until that first smile But if I had to do it all again I wouldn't change a thing Britse muzikant, zanger Billy Ocean, deze lijst. We hebben weer muziek uit allerlei verschillende landen. Engeland dus, Duitsland, Italië en nu muziek uit Nederland. Deze zelfs ooit nog mee met de soundmix show van Henny Huisman. van haar. Since you came into my life. No Wie is dat dan, zou je denken? No ja, ze wordt geboren bo, mm. Glenda Peters. Misschien zeg je dat al wat. Oh, ja, al op drie leeftijd verhuisden ze naar uh, Nederland. Yeah. Ja, goed geproduceerde muziek. Absoluut 37 tussen die oude top 40. 36, weer een nieuweling van de 7 in totaal. Nu muziek van Johnny Goverden. We kennen hem beter als Jan Boezeroem. En hij heeft wat singles gemaakt. Allemachtig. Ik ben van onderaf begonnen. Altijd geploeterd en is jouw Een gok gewaar. Lied van Jan Boezeroem toen ik eindelijk alles had. En zo heet het ook. Ik weet je hoeveel singles die man heeft uitgebracht? Dat is echt ongekend, ik hè? Stik, dat ik niks Ja, doe maar eens een gok. Nee. 25, 30, zeker niet. Er zijn er meer dan 60. Hij begon al in de jaren 60. Jan Boezeroem, legendarisch. Ook legendarisch, maar dan uh, in de hele wereld eigenlijk. Supertramp van een album Brothers Were You Bound. Nee, Brother heet het zonder SM. De Cannonball. Ruim zeven minuten. Ja, I got Dat is de tijd van de 12-inch singles, want uh, deze lange uitvoering van 7,5 minuten kwam op zo'n uh, 12-inch single uit. Een 30 centimeter plaat, 45 toeren, klonk hartstikke goed. Maar er kwam ook nog een gewoon singeltje uit en dat was uh, een kortere versie daarvan. Cannonball dus, 35 in deze oude top 40. Het duurde even voordat het begon. He. 34. Legendarisch nummer van een legendarische... Ja, wat is het? Muzikus, gitarist. Hij begon in de Eagles. Phrase zo heet hij met The Heat is On 33 nummer van Rose Royce in een cover uitvoering nummer van Rose Wars, daar kennen we het meeste van. Deze keer de uitvoer van Jimmy Nail. Engelse singer, songwriter, acteur, filmproducer. Schreef ook voor televisie. Maar ik was het vergeten hoor, dat hij dat ooit gecoverd had. Zeker. 32 nieuw dus nu. Oh, dit kennen we natuurlijk. Moeten we natuurlijk denken aan Eddie Murphy uit die beroemde film Beverly Hills Cup. Ja, het eigenlijk het hoofdthema. Axel F heet het. Het kwam van de hoofdrolspeler in deze film. Axel Foley, ja. gespeeld dus door Eddie Murphy. Het werd een grote hit. Deze keer de uitvoering van een Duitse muzikant, keyboardspeler, Harold. Baltimore. Harold moeten we dan zeggen. Dan gaan we nu naar de volgende nieuweling. You, you, you, you, you, you, you. Liedje uit het jaar waarin minister Smit Kroes van Verkeer en Waterstaat... Hey in een benzine station in Geldrop de eerste pinbetaling doet. Dat moet wel gelezen zijn toch? Kunnen we bijna niet meer voorstellen dat we daarvoor niet pinden. Gekker Een Liedje nu van Sister Slash... Beetje vreemde eend in de bijt, vind ik persoonlijk. Komt van een album, When the Boys Meet the Girls. Nieuw 31 Frankie. I was zo heet het dus, 31 in deze oude top 40. Eh, even kijken, wat hebben we nu? Ja, Natuurlijk, uiteraard, laten die prachtige intro. Let erop, als je het nummer aanschaft of luistert... Die Chris Ria die wilde eigenlijk niet meer deze versie uh, op de Spotify-lijsten en zo. Dus elke keer vind je daar een remix van. Maar dit is het origineel, zo kwam het op single uit... Oorspronkelijk van het album Shembrook Diaries. Hij nam het opnieuw op, omdat hij dus niet tevreden was met deze uitvoering. Maar ja, ik vind het nog steeds de mooiste die hij gemaakt heeft. Zeker. Het werd ook zijn populairste lied, zijn grootste hit, zeker in Nederland. 30 dus, Josephine. van een van de beroemdste albums uit de wereld. Het titelstuk. Ja, het was waarschijnlijk wel zijn beste jaar, dit. Want het album Born in de USA werd uitgebracht. En dat, ik weet niet hoeveel prijzen het gewonnen heeft. Is ongekend. vaak gedacht dat dit gaat uh, over het grote Amerika, een ode aan de Verenigde Staten, een euforie over het Amerika zijn, maar dat is het dus helemaal niet. In werkelijkheid gaat het over de Vietnamoorlog en vooral ook over de Amerikaanse Vietnam-veteranen en hun moeite terug te keren in de Amerikaanse maatschappij. En op nummer 1 staat een lied van een Britse muzikant, en die heeft datzelfde thema. Het gaat ook over de Vietnamoorlog en het effect daarvan op de soldaten. En die plaat begint met de volgende gesprooktekst. In 1965 Vietnam seemed like just another foreign war. But it wasn't. Belangrijk thema dus blijkbaar in deze oude top 40. de Vietnamoorlog. Maar die was dan eigenlijk toch al lang afgelopen zou je denken. 28 minuten. De Time Bandit uit Nederland met de If zanger Hellenis Hidding. Endless Roads. Het ja, staat op uh, 28. Volgt dan direct natuurlijk... Oh ja, Vietnamoorlog, ik heb even gekeken, dat duurde tot 1975. Ik zou zeggen dat deze lijst die we hebben is uit de jaren 80. Dus dat heeft een enorme nasleep gehad, die Vietnamoorlog. Dat we dus vele jaren later nog muzikanten hebben... die daar liedjes over maken en schrijven. 27 nu, liedje van David Bowie, wat ik eigenlijk vergeten was. Maar als je het terughoort, dan denk je... Oh ja, dat was het. Loving, Ali Loving the Alien. David Bowie, Loving the Alien, laat ik het goed zeggen. 27 dus in deze hour, top 40 van het album Tonight. Ja, dit is wel zijn grootste hit hoor, zeker. Komt tot stand met de Griekse componist Nikos Ignatius. Ignatiatis. Zeg ik het goed? Ignatiatis. Is niet uit te spreken eigenlijk. Benny. Ergeten. Hoe zou ik jou...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 Het is, is gewoon verleden tijd. Maar waarom fluister ik jou naam nog? Ja, dat is hem. Hoor ik steeds je stem. 26, Benny Nijman. Dat het prachtige lied. Griekse invloeden erin. We zitten nog steeds aan het rechterrijtje. We zijn inmiddels bij... Uh... Nummer 25... Muziek uit Italië nu. Met een intro van, uh, ik geloof anderhalve minuut. Silver. Pazzoli. Italiaanse disco, zanger, keyboardspeler, gitarist. Hij nou, was populair in de jaren tachtig. Het heet Around My Dream. Maar dit is interessant. Dat zijn de Star Sisters. Die werden natuurlijk uh, meest populair door uh, Ja Eggemond... Maar dit nummer werd geproduceerd door Fluitsma en Van Tijn. En dat is duidelijk te horen. Het liedje werd geschreven onder andere door uh, Robbie Neville. Totaal ander, uh, ander liedje dus eigenlijk van die Star Sisters. We hebben al gehoord hoe het heet. Ze zong het al, Danger. Security, and still Dus de Star Sisters met Danger. Dan nu muziek uit Liverpool. Steve Allen, zo heet hij. Ook weer een plaatje met een enorm lange intro. Dat heeft te maken met al die sizes en drumcomputers. En bijna in al die liedjes horen ze weer voorbij komen. Vette sizes, ongelooflijk. Hoorden we dus net ook al in met de Star Sisters. A letter from my heart. Maar ik stel voor dat we even doorgaan. Want uh, ja, we moeten nogal wat uh, liedjes, stukjes van laten horen. We willen daar natuurlijk ook nog die nummer 1 in draaien. 23 was dat dus. Plaatje hoger, 22. Madonna. Ja, wat valt daar nou nog over te zeggen? <laughs> Niet zoveel eigenlijk toch. Ja, hier zingt ze nog een beetje toch. Crazy for you. 21 nu, liedje van uh, U2. Een bijzondere daaraan is dat het uh, gebaseerd is. De titel, die Unforgettable Fire, is gebaseerd op een uh, tentoonstelling... van schilderijen van overledenen van de aanslagen op Hiroshima en Nagasaki. En ze noemen het dan aanslagen. Bombardementen. Twee atoombommen. Het komt van het gelijknamige album... Toe dus met die Unforgettable Fire. Uit Nederland. Uit de Achterhoek. Ooit gestart door Benny Joling. De band Normaal met Come The be. Bee. Pidgin was een boer. Was groot en al en stoer. In leven teruggetrokken als in hele leven lang. Men zei den olden Piet, de mensen snapt hem niet. Hij wonen afgelegen, hij was eerder blij dan bang. Het was begin april, het was motterig en kril. Toen een stil heel bij de alle wagenstuur. Vier keels met lange heur, die kloppen op de deur. Ze vroegen biet, hé hey, opa, is die keet misschien te heel? Kom erbij, kom erbij, kom erbij. Ja, ik sprak het verkeerd uit, want ik spreek geen Achterhoeks. Kom erbij en niet kom erbij. Ja, het slaat nergens op wat ik gezegd heb, sorry. Goed, dan nu muziek van een Duitse band. Propaganda. En het was officieel hun eerste single in Nederland. Het heet Duel. En dat staat er dan weer achter, I2R. Ja, we zijn naar het linkerrijtje. dat betekent dat we iets harder gaan. De hits zijn alleen maar groter, dus we kennen de liedjes een stuk beter. Muziek nu uit Noorwegen. Ze wonnen hiermee het Eurovisie Songfestival in dit jaar. Ja, nu weet ik het weer. Let It Swing, zo heet het ook officieel. Engelse titel dus, Bobby Sucks. Middels zijn we bij een band uit Zuid-Londen. The Cool Notes. Een pop-funk-band. Een liedje. En zo heet het ook. Spend the Night staat dus op 17 in deze oude top 40. Volgens mij had ik op het knopje 18 gedrukt, hè? Ja. Maar goed, dan zijn we dus nu bij... Talking het, leeg daar is bed natuurlijk uh, van David Byrne. En de dames die later de TomTom Tom Club gingen beginnen. Tina Weymouth bijvoorbeeld met haar zusje. 16, liedje The Lady Don't Mind. En dan nu een band, een liedje. Nou ja, bandformatie, wat moet ik zeggen? Ik heb één keer een liedje opgenomen. Ja, ik geloof daarna nog weer een keer. Maar. Het was wel goed bedoeld, laat ik het zo maar zeggen. De bedoeling was om geld in te zamelen voor de bevolking in Afrika. Die hongerleden in die tijd. Waar allemaal droogtes en dat soort dingen. Er comes een time when we hear a certain call. Ja, yeah, Lionel Richie, Pointer Sisters, Cindy Lauper, Sheila E. Bob Geldof, James Ingram, Kim Carnes, Harry Belafonte, Witte Midler, Willie Nelson, John Oates, Bruce Springsteen, Paul Simon, Diana Ross, Tina Turner, Diana Warwick, Stephen Wonder. Weet je wat al in 1945 voor het eerst plaat werd gezet door Billy Holiday. Deze keer de uitvoering van Alison Moyet. The Old Devil Cold Love. Zo heet het ook, Feel So Real van, weet je nog hoe die heette? Steve Arrington, oké. Okay. Dan nu een liedje over, ja, ik zou denken, een park in Nijmegen. Maar het liedje gaat ook over hele andere dingen. Frank Boeien. Officieel de Frank Boeien groep, Kronenburgerpark. Nog even een stukje van nummer 11 voordat we de top 10 induiken. Ik lees de top 10 dus en haal ik op nummer 1 een lied van een Britse muzikant... Over de Amerikaanse betrokkenheid in de Vietnamoorlog en vooral over het effect daarvan op de soldaten. Liedje begint de tekst in 1965. Vietnam seemed like just another foreign war, but it wasn't. Weet u al wat het is? Ja, ik weet het inmiddels. Dat gaat nog niet verder. 11 dus Orkestmanoevers in the dark. Overzicht van de belangrijkste verschuivingen aan de top van het Nederlands hit gebeuren. Dit is de top 10. Top 10, Muziekvrienden, we hebben een oude top 40. Week 26 uit 19. 85, Echt waar. Ik lees de top 10. We draaien de nummer 1 is En dadelijk ook nog een track uit de langspeelplaat van de week. Het album van Heart Dus. Nummer 10. Ja, eigenlijk wel een klassieker. Trafassie met Was Machine. Geweldig nummer. Nummer 9. In My House. Van The Mary Jane Girls. Kunnen we ons dat nog herinneren? Nummer 8. Gaan we het tweede gedeelte draaien. Ik vind het echt een geweldig nummer. The Ra Band. was een uh, studio-ideetje uh, eigenlijk. Clouds Across the Moon. Nummer 7. Nog een keer Bruce Springsteen. I'm On Fire. Nummer 6. You can win if you want. Van de, uh, The Modern Talking, natuurlijk. Die mannen met de prachtige haar. Nummer 5. Don't You Forget About Me van The Simple Minds. Nummer 4. Love Is In Your Eyes. Gerard Joling. Nummer 3. Uit een bondfilm. A View To A Kill. Uitvoering van Duran Duran. Nummer 2. Dancing in the Dark. Nog een keer Bruce Springsteen. En nummer 1. Wat zou het zijn? It's now number 1.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 Muziekmuseum.nl. The Music Museum. Het Muziekmuseum. De langspeelplaat van de week.